Het is eigenlijk gewoon het weekend in één band en één nummer. You're free and it's all right now. Dat is precies de omschrijving van de vrijdagavond. Free and all right now. En daarvoor de Steve Miller Band, want ja, daar leek het wel heel erg veel, of tenminste de Steve Miller Band leek wel heel erg op All Right Now van uh, Free, want uh, ze hadden het inderdaad gehad die Steve Miller Band. Hij heeft het ook later eerlijk toegegeven, ja, inderdaad, ik ben uh, flink geïnspireerd uh, door Free en All Right Now. Vrienden, vrienden, welkom, goedavond en uh, welkom bij het niet op. Het is uh, het derde uurtje tot uh, tien uur vanavond. Het is officieel. Hey, hey, hey. Ja, en laten we het nog heel even hebben over, over gisteravond. Hè. Gisteravond, want, uh, want toen gebeurde het allemaal. Uh, Willem 2 aanvallers, Marius Vrouzet en uh, Vangelis Pavlidis. Huh? Op mijn beste Grieks, zij hebben gisteravond een uh, debuut gemaakt voor uh, de nationale ploeg van Griekenland. Vroeger uh, begon het uh, cruciale uitduel met Finland uh, in de basis van uh, de bezoekers, waar uh, John van het Schip op ongelukkige, wij ongelukkige wijze zijn vuurdoop beleefde als bondscoach en uh, Pavlidis viel een kwartier uh, voor tijd in. Vroeger en Pavlidis die waren overigens niet de enige bekende gezichten in de selectie van de Grieken. Oud-Willem Tweeër Kostas Tsimikas. En, uh, hij bleef uh, de hele wedstrijd op de bank. En uh, terwijl Dimitris Kolovos, evenals uh, Vrouze, aan de aftrap verscheen. Kolovos die een ongelukkige uh, periode beleefde in Tilburg. Maar tegenwoordig furore maakte bij Panathinaikos. Werd in de tweede helft gewisseld. Man, wat een moeilijke naam. allemaal. Ja, En dan natuurlijk die ene vraag. Wie is de snelste blauwe voorbander? Ja, je dacht natuurlijk zeggen, wie is de mol? Maar nee, wie is de snelste blauwe voorbander? Ja, want de Ronde van Korvel, die heeft dit jaar een opvallend nieuw onderdeel. Een race speciaal voor swapfietsgebruikers. De huurfiets met het kenmerkende blauwe voorband is populair in de stad, vooral bij studenten. Uh, gebruikers kunnen zich nu inschrijven voor een van de wedstrijden tijdens de Ronde van Swapfietsen Swapfiets die heeft een kantoor aan de weg En prijzen van uh, dit onderdeel zijn ook deels swapfiets gerelateerd. De winnaar die krijgt één jaar... Swapfiets Deluxe en ja als we er toch toch een beetje in het fietsnieuws zitten de gemeente Tilburg die gaat op korte termijn het fietspad langs het Willemilla Kanaal richting Bieshouthakker verbreden het tegelpad wordt vervangen door een tweezijdig 3,5 meter breed fietspad van rood asfalt er uh, nou, gebeurt uh, op uh, het gedeelte vanaf uh, de ophaalbrug bij Torentjeshoeve tot aan uh, de gemeentegrens met Oosterwijk, waarna het fietspad ter hoogte van Biest Houtenhakker weer overgaat op Beeks grondgebied. En uh, even kijken, de, wer de werkzaamheden die duren vier weken. Vier weken en staan gepland voor uh, september en oktober. En de fietsroute langs het kanaal is uh, tijdelijk afgesloten. Dus uh, ja, als je, hè, mocht je daar iedere uh, altijd langs rijden, dan moet je nou dus even omrijden. Ja, of zwemmen. Hè. Mag ook. Ik hou je niet tegen. Maar lijkt mij niet heel fijn. Maar het is in theorie mogelijk. Het is het uh, derde en laatste uurtje. Het hangt niet op op de vrijdagavond. Wat wil je horen? Vraag hem maar aan. Um, het is uh, All Request. Ja, af en toe uh, dan draait Maarten een nieuwe plaat. Maar voor de rest um, heb jij het voor het zeggen. Dus kom maar door. 01354 1344... Of facebook.com slash Waar heb je zin in? Laat het maar weten. Dan draai ik nu voor jou de nieuwe, de nieuwe signal van Bombay Bicycle Club. Dus eat, sleep, wake. Nothing but you.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 gonna be a long, long time. Till touchdown brings me round and get to find. I'm not the man they think I am at home. Oh, no. There's no one there to raise them, if you did And all the science I don't understand It's just my job five days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 I'll be a long, long time Zo, nou, net te laat. Uh, even iemand uh, aan de telefoon wil een bezoekje. Uh, een of andere, uh, ja, een Chinees. Een Chinees die wil. Osaki Saki van Bellhouse. Osaki Saki van Bellhouse. Ken ik niet. Staat op Spotify, zegt mevrouw. Osaki. Osaki. Staat op Spotify. Nou, ik. ik of ik weet niet uh, hoe. Uh, hoe ...hoe je Osaki schrijft... ...of ik word in de maan genomen. Um, goed, um, even ja, Elton John natuurlijk... ...Rocket Man, uh, I think it's to be a long, long time. Een van de allermooiste liedjes... Uh, ...ik denk wel zijn de mooiste op Tiny Na. Nou, ...daarvoor iets uh, nieuws, Bombay Bicycle Club... ...en Eat Sleep Wake, Nothing But You. Um, even wat Nederlands fabrikaat... Um, ...zij waren ongelooflijk succesvol... Uh, begin jaren 80... ...de ene na de andere hit scoorde zij... ...natuurlijk You and Me, One Night Affair... Die, ...die twee die hoor je nog wel uh, voornamelijk... ...dat waren ook de twee grootste hits... En daarna kreeg je deze. Een Nederlandse discoband. Ja, het was leuk om af en toe te draaien: Spargo. Woehoe. Woehoe. Just for you. summer Just for you. Ja, uit, uh, uit de tijd dat uh, de koude schoten nog warm was, dat de lucht nog schoon was en de seks nog smerig, Spargo en Just For You. Ja, ik moet zeggen, ik had net uh, dus uh, waarschijnlijk ja, ja, echt een Chinese mevrouw uh, aan de telefoon en ik dacht, ze, ze prak zo goed Nederlands, ik dacht van die is geen Chinees, dus ik... ik, ik Oh, nou word ik weer gebeld. Ik neem, ik neem tegenwoordig niet meer op in uitzendingen. Dat doe ik alleen nog maar buiten uh, uitzendingen uh, Maar zij sprak zo goed Nederlands. Dus ik vroeg dat van... Uh, spreekt, u, uh, spreekt u goed Nederlands? Uh, bent u wel echt Chinees? <laughs> vroeg ik gewoon. Uh, maar zij vraagt dus... Uh, ja. Battle House met Osaka, of Sa Osaki Saki. En nou heb ik het inderdaad gevonden. Uh, en volgens mij is het echt Chinees. Want ik heb ook de teksten opgezocht. Maar dat zijn alleen maar Chinese tekens. Dus ik ben nou heel benieuwd. Het gaat om een uh, nieuw nummer. Ik, want ik zie ja, dat het uit 2019 komt. Uh, maar nu, nu snap ik ook wat ze met, uh, met Battle House uh, benoemd. Volgens mij is dat een of andere film. Want, uh, of Battle House. Want die staat B-A-T-L-A. Maar goed. Het, het, het is van Neha Kakar. Tulsi Kumar en B Praak. En het nummer heet dus Osaki Saki. Nou gaan we het natuurlijk krijgen. Het is mevrouw in ieder geval gelukt om een Chinees-talig nummer op de radio te krijgen. Volgens mij is het in Nederland nog nooit gedraaid. maar Kijken hoe lang, hoe lang we het volhouden. TV Oké, okay, uh, ik zal het zo afspreken, ik, uh, ik draai hem allemaal uit. Hij duurt nu nog twee minuten, we zijn op 1 derde. Maar mocht er nou iemand uh, bellen en die zegt van ik vind helemaal niks, dan zet ik hem uit. staat Maar zo kan Je niemand, die zegt van, uh, zet het uit. Oh, zaki, zaki, re, zaki, zaki. Waar zal het over gaan? Natuurlijk maar één luisteraar op dit moment die dit verstaat. Kakaar, Tulsi Kumar en Bepraak, en Tanishk Bakshi, en, oh nee, niet nog een keer, zeker niet, en Vishal Shekhar, die deden allemaal mee, Osaki, Osaki, uh, ik weet ook niet hoe die mevrouw heet, maar het was een Chinese mevrouw die dit uh, graag wilde horen. Volgende keer mag het ook uh, gewoon Queen's uh, Clearwater, we zijn hoor, uh, helemaal geen probleem. in is Clearwater Revival en uh, I Heard It Through The Grapevine. Daarvoor uh, Neha Kakar uh, met uh, Osaki Osaki. Uh, aangevraagd uh, door een uh, Chinese meneer. Uh, ja, volgens mij was het nou een meneer. Uh, uh, Shima, Shima heette die. Heb ik onthouden, want het lijkt lijkt eigenlijk op China. Hij zei, staat op nummer 1 in China. Dus ik ben nou natuurlijk alle lijstjes van China aan het opzoeken. Kan niks vinden natuurlijk. Maar ik geloof meteen. En hij heeft een trouwfeest binnenkort, zei hij. Dat had hij nou al een... Nou al een of ander feest van tevoren. Maar voor de allereerste keer op de Nederlandse radio. dat is wel leuk. Kijk, ik zie ook nog iets binnenkomen van Lisa. Uh, iets van Post Malone. Die ga ik ook nog, uh, ga ik ook nog draaien. Uh, dit was natuurlijk Creedence Glow Audio Vival. I heard it through the grapevine. En het origineel was van deze man. Marvin Gaye, let's get it on. Let's get it on. Een paar maanden terug toen hadden we bij Break de Week de Motown Top 60. Omdat het uh, legendarische Motown-label dit juist 60 jaar bestaat. Deze man hij was een van de hoofdleveranciers. Hij stond er volgens mij een stuk of zeven keer in, waarvan uh, drie keer in uh, de top 10. Dat was met uh, I heard it for the Grapevine. What's going on? En deze: Let's get it on! Marvin Gaye! Woo! Kijk, er komt uh, nog wat leuks binnen, een verzoekje. Uh, Lisa, Lisa die wil uh, gratis, graag iets horen. Dat is een uh, nieuwe plaat. Uh, het gaat om uh, Post Malone. Zij dus zegt, Hé, uh, hey, Maarten, Post Malone, hij heeft een uh, nieuw album uitgebracht. Dat klopt, want uh, die hadden we ook een uh, uur geleden bij uh, een reportage van de platenzaak. Hollywood's Bleeding. Uh, er staat een heel fijn nummer op. Circles heet dat. Zou je dat willen draaien? Nou, natuurlijk wil ik dat. Um, ik, het is ook wel leuk, want ik heb het album nog niet beluisterd. Maar uh, de... Uh, dit Post Malone ja, die kennen we wel, kennen we wel hè. Vorige week ook gedraaid dit En um, een van de grootste artiesten Schijnt het te zijn uh, Van de uh, wereld op dit moment nou, Is ook wel zo Niet alles vind ik wel hem goed Hij heeft uh, een metal verleden Hij heeft iets met rap gedaan Hij heeft zelfs een beetje in de dancehoek gezeten Met Chesto uh, met Ik vind het niet allemaal uh, even fraai Maar uh, deze wel Is geproduceerd door Kevin Parker Van uh, Tame Impala maar uh, speciaal voor Lisa, Post Malone En misschien dat dit wel Een, uh, een hitje wordt, uh, je weet het niet Circles, zo heet het Check! Auw. Ah, de computer is aangezet! De computer is aangezet! Aan apparaat! <laughs> ah, lekker, lekker, lekker, lekker! Laat je boos wachten naar de. Hand van Goorlen. Daar ligt een bos. In dat bos, dan klinkt dit lied. A Forest. Een muzikaal geneesmiddel in de vorm van The Cure. Daarvoor post Malone, aangevraagd door uh, Lisa, die wilde hem graag horen. De nieuwe, nieuwe single uh, die uh, vorige week uitkwam. Circles. Ja, ik heb er nog twee. Uh, ja, dit is er ook weer eentje uit uh, die soundtrack. Uh, van uh, Once Upon a Time in uh, Hollywood, Out of Time. We zijn ook bijna out of time maar niet gedrukt, want uh, ja, even twee weekjes, of uh, twee, twee uurtjes uh, dan even niks even twee uurtjes niks, maar vannacht tussen 12 en twee, dan is er weer een uh, nieuwe freeknacht op de lokale horen. ook met mij je komt niet van me af, het houdt niet op uh, met de uh, ja, muziek van onder andere King Curtis komt voorbij, Fleetwood Mac, White Stripes Tame Pala, Iggy Pop en uh, ook veel nieuw spul, want er is, uh, er is toch wel wat uitgekomen afgelopen week en uh, je krijgt ook uh, vanavond uh, na 12 uur antwoorden op de twee vragen, en, uh, ja, zomaar twee vragen uit de popmuziek. Uh, het gaat om... Uh, voulez vous couger avec soir. En... war. Huh. Wat is het goed voor die, die twee? Die twee krijg je antwoorden op uh, die twee vragen uit de popmuziek. Maar nu eerst. Hoe? Strikers. Normaal mag dat alleen met oude en nieuwe strikers. Maar goed. Dit zijn ze in muzikale vorm. Ook op die soundtrack dus van Once Upon a Time in Hollywood. The Rolling Stones. And Out of Time. Too low. Rolling Stones, Ja, dit is toch waanzinnig. Out of time. Zat allemaal op de soundtrack, hè? Die Quentin Tarantino, die kan er wel van, zeggen, Ongelooflijk. Tot zover uh, het houdt niet op voor 6 september 2019. Um, ja, dit was hem. Dit was hem bijna. We zijn inderdaad out of time. Alhoewel, ik heb nog één, één plaat voor je. En dan straks tussen 12 en 2 dan is er weer een, uh, een nieuwe frieknacht. En we gaan er kussend uit, kan ik je verklappen. Ja, we gaan... Oeh, uh, ja. Oh, yeah. We gaan er kussend uit. Herinnert u zich deze nog? Got to be the day of my life. Oh nee toch jongens. Terug aan 1976. We zijn het. Kiss and say goodbye, de Manhattans. Ik be je niet meer zien. anymore. mijn of En de and die ties that We hebben hier been meeting here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 We What we done was wrong. Please, darling, don't you cry. Let's just kiss and say goodbye. Just Uit 1976 De Manhattan's Kiss and Say Goodbye. Volg de reportage van de Platenzaak en de podcast. Hou je de Facebookpagina in de gaten. Facebook.com slash Maartenlog. Dit is lokale Omroep De omroep. Voor en Dit was hem tot woensdag, tot break de week of uh, tot 12 uur de Frieknacht. Het is weekend. Dit is het regio nieuws. Criminele jongeren zijn vaak geen onbekenden in de omgeving waar ze wonen. Uit een peiling onder 700 ouders met kinderen door meldmisdaad anoniem blijkt dat ongeveer een derde vermoedt dat jongeren in hun directe omgeving zich schuldig maken aan activiteiten die niet goed zijn. Melden doen de